Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Enschede zijn twee mannen gearresteerd... in een groot internationaal onderzoek naar illegaal gokken. De twee zouden een organisatie hebben geleid... die illegale weddenschappen op voetbalwedstrijden aanbood. Een van de verdachten werd in Duitsland opgepakt. Hij had 45.000 euro cash bij zich. Op 15 plekken werd huiszoeking gedaan. In Utrecht, Amsterdam, Enschede, Hengelo, Deventer en Arnhem... werden illegale gokplekken ontdekt. In Enschede lag drie ton in een kluis. In Almere rijden weer stads- en streekbussen. Buschauffeurs van Connection staakten omdat ze willen dat de gemeente maatregelen treft om de veiligheid in de bussen te verbeteren. Chauffeurs hebben last van zwartrijders en berovingen. Het vervoersbedrijf had vergeefs een kort geding aangespannen om de staking te verbieden. Voor het eerst gaat een energiebedrijf ook internet, televisie en telefonie verkopen. De Nederlandse energiemaatschappij gaat het pakket eind dit jaar aanbieden. Maakt daarbij gebruik van het netwerk van KPN. Binnen vijf jaar tijd wil het bedrijf zo'n 500.000 huishoudens als klant hebben. Het energiebedrijf breidt het pakket diensten uit. Omdat volgens de directeur het verdienmodel van het leveren van energie op zijn eind loopt.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 Dan het weer en nog, vooral in de oostelijke helft van het land, regen of motregen. Vanmiddag in het westen soms zon en het wordt 13 tot 15 graden. Morgen eerst dat zon, smiddags regen en het wordt morgen een graad of 13. Dit was het NMV. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sehoka van de ANWB.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 Watch you want Hij treedt nog steeds op. Captain Sensible uit 82. Met... Wat? moment Wat? Deze wil een tijdje meer gehoord zegt jongen, jongen. Uit de oude plaatsen van Anders Amirgen. En die opent het derde gedeelte van Zandvoort op zondag. Op deze derde van april. Uh, de tussenstanden in Kerkraden is twee keer gescoord. staat 1-1 tussen uh, Roda en Heerenveen. En ADO tegen Groningen staan nog steeds 0-0. Tot aan vijf uur. Lekker muziek en informatie. Voor in geval van Ilo en Olivia, Newton, John, Xanadu... Voor de grootste hits op dit ogenblik. Dua Lipa, The One. En daarvoor Ilo en Olivia Newton, John Xenadu. We kijken even naar de ronde van Vlaanderen. We zijn erbij. Weer een koproef van acht. Van Baarle, Klaes, Erviti, Grijpo, Polit. En hebben aangesloten de volgende grote namen: Zagan, Kwiakowski en Van Marken. De vraag is nu: hoe lang hadden deze acht dus het vol? Niet zo lang, lijkt het. Want het peloton geeft gas. Zijn we nog maar uh, ja, een seconde of 28 voorsprong de acht aan kop op de peloton. Kijken we eventjes nog steeds naar de, de tussenstanden. Er staat 1-1 uh, in kerkrade tussen Roda en Herenveen En uh, Groningen komt met 10 man op voorsprong tegen ADO. Rasmus Lindgren scoort de 0-1 uh, met een verwoestende vrije trap. Gaan we even kijken naar uh, ander sportnieuws. Op de slotdag van de wereldbekerwedstrijden in Cottbus heeft Sanne Wevers brons in de wacht gesleept op de balk... De Oldenzaalse, vorig jaar winnares van WK Zilver... had zich met 14,57 als beste geplaatst voor de finale. In de finale viel ze echter na een mislukte driedubbele pirouette van de balk. Haar oefening werd beloond met 13,666... waarmee ze voor de zevende keer in het podium bij een wereldbekerweest haalde. Ze veroverde drie keer goud op de balk en één keer op de brug. De zee in kop dus ging met 14,033... Naar de Poolse Katarzyna Jurkowska en de Duitse Sophie Scheder. Die zaterdag schoud, uh, goud won op de brug, weer tweede. Lisa Top komt later nog in actie op de vloer. Dan gaan we nog even schaatsen, want uh, de Russische kunstrijdster Yevgenia Medvedeva is bij de WK in Boston wereldkampioen geworden. De pas 16-jarige met Metvedeva, ook de huidige Europese kampioen... noteerde na de vrije kuur een score van 223,86. Bezegd, een jaar geleden reed ik nog bij de junioren... en nu ben ik de wereldkampioen. Ik besef het nog niet helemaal, emoties heb ik op dit moment niet. Die heb ik allemaal achtergelaten op het ijs. Al dus met Metvedeva. Het zilver was voor de Amerikaanse Ashley Wagner in 2,15,39... en de Russische Anna... Poco Rilaya moest genoegen nemen met het brons. In het uh, eindklassement eindigde de Nederlandse Nicky Worries... op de 22e plaats met een score van 140,87. Het was de eerste keer dat de 19-jarige Nederlandse mee mocht doen... Op, uh, in de WK-finale. Op de korte kuur eindigde Worries donderdag met 49,86 punten... en dat bleek net voldoende voor een klassering bij de beste 24 Vorig jaar bij haar WK-debuut eindigde Worries nog als 32e. Dan nog even hockeyen, want Oranje Zwart heeft op eigen veld... de topper in de hoofdklasse tegen HGC met 2-1 gewonnen. Bob de Voogd maakte in de slotfase het winnende doelpunt. De thuisploeg kwam vlak na rustig voorsprong door Rob Rekkers. Met nog 9 minuten op de klok maakte Gonzalo Pijlat gelijk... En door de overwinning komt de Oranje Zwart op de hoogte met koploper Amsterdam die later vandaag tegen de Stichtse uit gaat komen. Dus voor de sport. En wij gaan verder met leuke zomerse klanken. Nou zomers, dat nog net niet hoor. Lemachtige klanten, dat is het ja. Uit 1994 Level for the two, Forever now. Le Big Bazaar, Le printemps en daarvoor British Spears met Baby One More Time. VFM Westkust Weerbericht. Het Westkust Weerbericht ziet er als volgt uit. Het is vandaag vrij warm. In het zuiden van het land is voor het eerst dit jaar de 20 graden grens doorbroken. Vanavond en vannacht volgen buien. Morgen en dinsdag is het nog steeds zacht lenteweer met buien, maar ook zonnige perioden. En later in de week wordt het gevoelig frisser... Want uh, dan wordt het zo rond een uurtje, uurtje een graad of 11. En daarbij is het wisselvallig en waait het regelmatig stevig uit het westen. Maar we hebben goed nieuws, want op lange termijn lijkt het wisselvallig te blijven. Wel is de kans groot dat het vanaf uh, volgende week zondag, dus uh, komende zondag... weer een stuk warmer gaat worden. En voor meer informatie over het weer kun je gewoon naar Lex van de Horns surfen. www.meteopagina.nl Hij is nog niet naar zijn winter slaat, Dat is een beetje jammer, maar het is niet anders. Wel kunnen we op de site van Lex vinden dat het vandaag op dit ogenblik... op de Zendmars van ZFM 15,3 graden is met een lekker zonnetje. Dit is Piller Groove met Sophie Ellis-Baxter. kilometer te gaan voor Sagan. heeft uh, 50 seconden voorsprong op Cancelara en uh, van Marken. En daarachter zit dan nog, dus over twee platen. Weten we wie het heeft gewonnen? De honderdste uh, ronde van Vlaanderen is hier, ja, een beetje het cheesy nummertje. Andy Williams. Music to watch Girl girls. go by. I do I.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 To watch goals by, go by. En daarachter Joe Jackson met stepping out. Het is uh, 17 voor 5. De ronde van Vlaanderen is net afgevlakt. Peter Zogan heeft gewonnen. Tweede is kanselaren geworden. En Van Marke werd nummer 3. En um, de eindstanden bij uh, Ado tegen FC Groningen is uh, volgens mij 0-1 geworden. En uh, Rode JC Heerenveen is 1-2. Dus uh, de noordelijke ploegen die winnen nog een keertje. Goed, we gaan verder met een oude discoknakker. Simplexus is het. Let her feel it. Dan gaan we toch een klein beetje de, de lente openen. mijn Gusta's Tour. En dan voor Robert Palmer, Best of Bow Worlds. En weer voor Simplicious, Let I feel it. Het zitten zitten weer op de 3 april editie van Zandvoort op Zondag. Zometeen non-stop muziek tot aan een uurtje of negen. En dan hebben we Vader Veugen met Peaceful Radio. En uh, dit programma wordt uh, herhaald dinsdag tussen uh, 8 en 11... En dan nemen we zometeen, als je op dinsdag nu luistert... Uh, Mario de Zandvoorter met uh, uh, Oud Zandvoort. Dus dat gaat wel leuk worden, hè? Wij spelen elkaar weer over drie weken. En als laatste een fantastische plaat uit de jaren tachtig. Ja, ik heb hem opgesnorkeld. and Quarter met Radio Afrika. Fijne zondag, tot de volgende keer. Dag! They've still got trouble with a monster in the south. Heads buried deep in that lion's mouth. Like a jaw Snapshot, shut. You keep them apart. Uh -oh. If that jaw got broken, would be the start. Of the trade as much.